11 uur. NPO Radio 1 met het Plag. Wat denkt de adviescommissie Vreemdelingenzaken te bereiken met de invoering van een werkvisum voor mensen uit veilige landen als Albanië? En hoeveel van die visa's zouden er moeten worden verstrekt? We gaan het er zo over hebben met de vicevoorzitter van die commissie. Na het NOS-journaal met Katrien Straatman. In het politieonderzoek naar gelekte informatie... over de benoeming van een burgemeester van Den Bosch... is een tweede verdachte aangehouden. Volgens het Openbaar Ministerie is het een 64-jarige man uit Rosmalen. Vorig jaar werd vertrouwelijke informatie over de kandidaten... gelekt naar het Brabants Dagblad. In augustus werd daarvoor al een raadslid uit Den Bosch opgepakt. Die man zit niet meer vast, maar is nog wel verdachte. De nieuwe verdachte zat niet in de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad... maar gaf de informatie wel door aan een journalist.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 Een verslavingsarts zegt dat het onvoorstelbaar is dat een schadelijk product als een sigaret gewoon in de supermarkt te koop is. 32 Russische sporters doen bij sporttribunaal Kass... een laatste poging om deel te nemen aan de Olympische Spelen... die vrijdag in Zuid-Korea beginnen. Onder hen is zesvoudig Olympisch kampioen Short Track Victor aan. Het EOC sloot de atleten uit omdat ze geen brandschoon verleden hebben... met doping of verdovende middelen. En de Amerikaanse vicepresident Pence sluit een ontmoeting... met de Noord-Koreaanse delegatie tijdens de Spelen niet uit. We zullen zien wat er gebeurt, zei hij. Pence is vrijdag aanwezig bij de opening van de Spelen.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 Het kan bijvoorbeeld de bakker om de hoek zijn... die in één keer Adidas-schoenen verkoopt met 60% korting. En dat is natuurlijk heel raar. En vaak eh, krijg je in dit soort gevallen nepartikelen of je krijgt helemaal niets. En er is ook het risico dat je creditcardgegevens worden gevist. Blijkt dat vooral in december rond de feestdagen... veel valse websites werden opgericht die daarna weer verdwenen. Het meldpunt zegt dat buitenlandse criminelen vaak lastig zijn te traceren, maar dat Nederlandse verdachten zeker worden aangehouden.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 Plag. Spraakmakers. Spraakmaker van de dag is nog altijd ginekoloog Berto Nieboer van het Radboud UMC. En we spelen tegen half twaalf de nationale nieuwsquiz. Maar nu eerst een voorstel over nieuwe werkvisa. Want het aantal as asielzoekers dat uit veilige landen komt... wordt steeds groter. En inmiddels komt één op de vijf mensen die hier asiel aanvraagt... uit een zogeheten veilig land. De vraag is, wat is daar nou aan te doen? Nou, die vraag legde de staatssecretaris neer... bij de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. Die commissie is onafhankelijk. Adviseert het kabinet en het parlement op gebied van migratie. En het De Lange is de vicevoorzitter daarvan. Mevrouw De Lange, goedemorgen. Goedemorgen. Het probleem is dus dat er eigenlijk relatief veel asielzoekers uit veilige landen komen... die hier geen kans hebben om een verblijfsvergunning te krijgen... maar wel klopt. hier rondlopen. Dat is het probleem waar de staatssecretaris mee is gekomen naar jullie. Ja, ja dat klopt. Dat was um, uh, eigenlijk tegelijk terwijl de, de, de instram van uh, mensen uit Syrië... die inderdaad een oorlog ontvluchten... Um, vond er ook een instroom plaats van, uh, ja, van mensen uit andere landen... die we als veilig kwalificeren. En de staatssecretaris vroeg zich af, de vorige staatssecretaris... hoe komt dat nou dat die mensen hierheen komen... en wat kunnen we daar eventueel aan doen? Ja. En wat voor landen hebben we het dan zo al over? Um, nou, dat, uh, in Nederland kwalificeren we bijvoorbeeld Albanië, Algerije, Marokko, Ghana... als landen van herkomst die veilig zijn... Mm -hmm. Uh, en dat wil dus zeggen als iemand uit zo'n land afkomstig is en in Nederland om asiel vraagt, dat we um, in algemene zin ervan uitgaan dat hij uit een land komt waar het veilig is, dus waar hij niet te vrezen heeft voor vervolging en dus geen uh, asielstatus zou. Um, moeten kunnen krijgen, enkele uitzonderingen daar gelaten. Ja, en dat betekent dus dat ze in principe weg zouden moeten uit ons land. Nou, ja. Daar hebben we veel ja. verhalen op een gegeven moment in de media... denk ik een jaartje geleden over gehoord... dat, dat met Klopt. name asielzoekers uit veilige landen... voor problemen aan het zorgen waren op crimineel gebied of overlastgebied. Dus dat hangt met deze hele problematiek samen. U noemt uh, uitdrukkelijk dat in Nederland uh, zien wij dit als veilige landen. Is dat in de EU verschillend? Ja, ja dat, is, okay. um, dat is eigenlijk een van de problemen die we signaleren in ons onderzoek, is dat um, uh, ja, binnen de, de Europese Unie... Uh, de lidstaten allemaal andere landen aanwijzen als wel of niet veilig. En dat werkt in de hand dat mensen dat op een gegeven moment weten... en daarvoor uh, kiezen om uh, hun asielprocedure in een bepaald land... wel of niet te willen starten. Hm. En um, ja, dat uh, dwarsboomt de Europese gemeenschappelijke aanpak van... Uh, asielproblematiek. Ja, maar dan zou je juist, ik weet dat er hier overlast was op een gegeven moment... of een toestroom van Marokkaanse asielzoekers. Uh, is Marokko overal een veilig land? Of niet? Nee, nee, nee. niet overal. Maar ja. dan zou je juist denken dat ze naar een ander land gaan... en niet naar Nederland komen? Dat, dat, een, uh, dat, zou, dat zou logischer zijn. Ja, want ja. daar zouden ze wellicht meer kans maken dan in Nederland. Ja. Maar goed, het is niet altijd logisch. Dat, dat blijkt maar dan uh, uit ja. dit verhaal. Uh, uw advies is nu: Nederland zou meer werkvisa moeten verstrekken aan migranten uit die veilige landen. Ja. En dan is de hoop dat er dan toestroom uh, voor kansloze asielzoekers, zeg maar, dat die uh, minder wordt hier naartoe. Ja, nou dat is zich um, een van, uh, van onze adviezen. Eigenlijk het eerste punt is dat je deze problematiek uh, op Europees niveau moet aanpakken. Dus ons eerste punt is dat Nederland in Europa uh, zich sterk moet maken... voor een gemeenschappelijke benadering van deze problematiek. Een, een gemeenschappelijke definitie van veilig land. Eén lijst en niet 28 lijsten. Uh -huh. um, iets anders wat Nederland kan doen is uh, zelf uh, de asielverzoeken afhandelen... in plaats van wachten totdat een ander land wat daar... Technisch gezien misschien voor verantwoordelijk is, de asielzoeker overneemt en de procedure uh, voortzet. Daardoor zitten mensen best lang in Nederland te wachten. Uh, en dat uh, ja, uh, het, het niets doen uh, is niet bevorderlijk voor. Uh, voor eventuele integratie in de toekomst of voor terugkeerbereidheid. Nee, begrijpelijk. En het alternatief is om, uh, om legale routes uh, te creëren... want die zijn er nauwelijks op dit moment voor uh, deze migranten. Nee, Maar hoe weet u zeker dat als je een legale route creëert... door zo'n werkvisum te verstrekken... Uh, dat dan de toestroom van illegale uh, stopt of verminderd wordt? In um, in ieder geval? Ja... Uh, uh, zeker weten, um, dat is misschien wat sterk. Maar wat we wel zien is voorbeelden uit andere lidstaten. Zoals bijvoorbeeld Duitsland. Die zeggen, um, uh, bijvoorbeeld met Albaniërs hebben die een afspraak gemaakt. van ja, Als je een opleiding volgt in Albanië. Uh, dan kan je vervolgens um, voor dat beroep. En dat zijn dan beroepen waar ze in Duitsland een tekort aan hebben. Uh, een werkvisum krijgen om naar Duitsland te komen. Maar Duitsland zegt dan wel... dan moet je niet hier uh, onlangs nog asiel gevraagd hebben. Want dan kom je voor dat traject niet in aanmerking. Ja, ja, ja. en juist door dat erbij te zeggen... Uh, is in Duitsland daadwerkelijk het aantal uh, mensen... dat naar, vanuit Albanië naar het land komt verminderd? Um, ik heb de cijfers niet helemaal paraat... maar ik dacht dat het wel wat uitmaakt, ja. Nou ja, ik heb de cijfers ja. niet beraad. Het maakt nee. wel wat uit, maar als je met een advies komt... dan neem ik aan dat dat wel goed onderbouwd is, we, Ja, we hebben, ja, we hebben um, uh, op dit punt vooral naar de instrumenten gekeken... die er in andere lidstaten uh, gebruikt worden. En niet geëvalueerd hoe die instrumenten daadwerkelijk uh, werken. Maar dat zou een interessant punt zijn voor de staatssecretaris... om, als je op zoek gaat naar um, uh, legale routes... om daar verder in te duiken en te kijken van, nou oké... Okay, hoe geven andere lidstaten zo'n systeem dan uh, vorm? Hoe, hoe uh, mm -hmm. ja, ontwerpen ze dat? Uh, wat zijn de voor- en nadelen daarvan? En wat kunnen wij daar dan uit overnemen? Ja, maar dat je daarnaar moet kijken, naar dat soort opties... dat staat voor ons vast. Ja, oké, okay. maar dat is natuurlijk anders dan uh, adviseren... ga dat doen. Nu zegt u eigenlijk, dit zijn de mogelijkheden... en het is aan de staatssecretaris om uit te zoeken... werkt het eigenlijk wel. Um, ja, dat, het lijkt een aangewezen kanaal. Als je, als je kijkt naar de, de middelen die, we zijn, uh, die er zijn, nu hebben we niks. Um, dus nu laat je mensen in ieder geval alleen deze route... Uh, open ja. um, van de illegale uh, migratie en een, een vrijwel kansloze asielprocedure. Dat nou, begrijp ik op mevrouw de lang. Maar ik zit ook te denken aan de maatschappelijke discussie die hier natuurlijk al een tijdje wordt gevoerd. Is dat er vooral wordt gezegd van we willen vacatures vervullen met mensen uit eigen land en niet zomaar mensen uit andere landen gaan halen. En als er dan een pleidooi klinkt van ga legale werkvisa verstrekken aan mensen uit veilige landen die hier eigenlijk niet uh, kans maken om te verblijven als ze hier asiel gaan aanvragen. Ja, dan is het natuurlijk wel belangrijk dat zoiets onderbouwd is. Ja, nou wat je, um, uh, in, wat je hier ziet is dat, um, wat ik zei, hè, er, er zijn nu geen legale routes. En ik ben het er absoluut mee eens dat als er uh, vacatures zijn dat nuttig is om, uh, en goed is om die in eerste instantie met Nederlands uh, uh, werkzoekende mensen op te vullen of andere mensen uit de EU die werk zoeken. Mm. Um, dat neemt niet weg dat er in een aantal branches... ook in Nederland, enorme tekorten zijn. Um, dat weten we. Um, je kunt die, daar een koppeling maken tussen de tekorten die we hebben... op de arbeidsmarkt, waar het kennelijk niet lukt... om zelf mensen voor op te leiden. Um, en vervolgens te gaan kijken of je in de landen van herkomst... voor die specifieke beroepsgroepen um, opleiding en of werkvisa... kan gaan organiseren. En dan zit je gewoon um, in seizoensarbeid een win -win te denken of zo. Bedoelt u dat? Dat, dat zou kunnen. Dat is hoe je hoe je het vervolgens wordt dat dan, uh, hoe tijdelijk wordt dat? Welke instrumenten wil je dan uh, uh, inzetten? Uh -huh. um, seizoensarbeid is een, is een optie. Uh, daar is ook Europese regelgeving voor om uh, dat um, uh, te organiseren. Daar wil Nederland tot nu toe geen gebruik van maken. Maar dat zou inderdaad een mogelijkheid zijn om binnen dat kader um, te kijken van. Nou, uh, Biedt dat wat? Ik weet niet of de tekorten per se alleen in de seizoensarbeid zitten. Dus daar zit weer een, een, een uh -huh. belemmering voor die seizoensarbeid. Uh, misschien uh, uh, elektriciënten zijn volgens mij niet aan seizoen gebonden, terwijl daar wel een tekort aan is. Um, uh, dus ik zal me niet blind staren op, op seizoensarbeid. Nee. Dus iets voor de zorg. bij u nieuw Zeker, ja. We zien natuurlijk daar maar, ja, de aankomende jaren tienduizenden tekorten gaan ontstaan. Vooral met die nieuwe normen ook voor verzorgingstehuizen. Dus daar zie ik zeker een. Uh, ja, daar zie ik zeker een mooie, een mooie kans. Maar zoals, ja. Ja, zoals het advies er nu ligt, denk ik... Ja, dat moeten we toch oppassen dat het niet een beetje koren op de molen wordt... van een partij als de PVV. Die zich, ja, dan laten we de mensen vooral met een werkvergunning hierheen halen. Dan kunnen ze een belwinkel beginnen... en dan uh, gaan ze alsnog de criminaliteit ja, in. Moet beter onderbouwd ja. worden. Maar dat moet de staatssecretaris dan gaan doen, mevrouw Lange. Nou... Dat, dat zou een vervolgtraject kunnen zijn. En um, kijk, een werkvergunning uh, wordt gegeven voor een speciale uh, functie... voor een speciaal werk. Dus ja. iemand die hier met een werkvergunning komt... die zal zeker niet zomaar een belwinkel kunnen uh, beginnen. En um, de zorg is inderdaad wel een aardig voorbeeld... omdat dat ook um, een Zweedse uh, casus is... waarin inderdaad gezegd is van nou... Um, mensen die in de zorg willen werken... die kunnen ook um, opgeleid worden. Dat geldt ook weer voor Albanië... En dan met een werkvisum speciaal voor alleen in de zorg naar uh, Zweden komen. Oké, okay. goed, u heeft het advies neergelegd bij de staatssecretaris. Wij hebben Mark Harbor zelf ook even om een reactie gevraagd, maar hij zegt dat het te kort dag gaat niet lukken. Er uh, uh, zit vast ook vanwege uitspraken of afspraken in het buitenland, maar uh, in ieder geval. Uh, is het idee dat er wel later vandaag een reactie komt. En die zetten we dan vanmiddag ook op onze website. mpo-radio 1nl slash spraakmakers. Hartelijk dank aan u in ieder geval voor de toelichting Tesseltje, tesseltje de Lang. Dan gaan we weer even uh, zo'n anderhalf minuut naar uw verhaal luisteren. Want dat is ook belangrijk in Spraakmakers. We zijn bezig een uh, netwerk op te richten. Hebben zich al, nou, volgens mij gaan we richting de 400 mensen die meedoen, die meedenken... en meepraten met ons programma en uh, ervaringen elke dag uitwisselen. En we maken kennis weer met iemand die zich al heeft aangemeld. Ik ben Pieter Beljon. Ik ben 57 jaar. Ik woon in Zwolle. En ik werk als beleidsadviseur bij de politieacademie. Spraakmakers. En daarnaast heb ik met mijn vrouw een gezinshuis. Dat is een kleinschalige opvang voor uh, jeugdigen. 24 uur zorg. De overeenkomsten tussen politie en jeugdzorg zijn in ieder geval dat het 24 uur per dag doorgaat. En aan de andere kant probeer je in alle aspecten eerlijk te zijn, duidelijk te zijn, warmte te geven, structuur te bieden. En dat is het mooie van deze combinatie. Nou, wat overeenkomst in het nieuws tussen. Uh, zorg en politie is dat het vaak niet altijd positief is. Het gaat vaak over geld, terwijl wat achterblijft is altijd het mooie aan het werk wat je doet, dat lees je eigenlijk te weinig. Nou, ik heb mij opgegeven als spraakmaker, omdat ik denk dat ik op redelijk wat vlakken wel een nuttige bijdrage aan het debat zou kunnen leveren. En nou, ik vind dat ook altijd leuk om, om, om je mening te geven, zeker als het gewoon gefundeerd is. Mijn motto is, niets is zoals het lijkt dat het is. Het is altijd makkelijk om te reageren. Maar het is nog beter om gewoon ook eens van de andere kant te bekijken. En die argumenten te beluisteren. En dan zul je zien dat het nog allemaal niet zo raar is. Spraakmaker Pieter Beljon was dat. Mocht u mee willen doen en mee willen denken... ga dan even naar de site van Radio 1. Dus radio1.nl slash spraakmakers. En dan kunt u doorklikken op een link waar staat aanmelden als spraakmaker. Dan weer nieuws via de NOS. De complete verslavingszorg in Nederland heeft aangifte gedaan... tegen de tabaksindustrie. En daarmee sluit de sector zich aan bij het Amsterdamse... Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis en het UMC Groningen... die vorige week al aangifte deden. Robert van der Graaf is van Verslavingskunde Nederland. Meneer van der Graaf, goedemorgen. Goedemorgen. Maar weer, zou ik zeggen. Gisteren hadden we het al ja. over uh, verslaving door sociale media. En nu gaat het om de tabaksindustrie. Waarom ja. heeft u zich aangesloten bij die aangifte? Nou, we hebben ons aangesloten uh, omdat wij... Uh, kijk, roken van tabak is veruit de belangrijkste te voorkomen... oorzaak van ziekte en sterfte. Uh, en uh, daar moet wat aan gebeuren. En we denken dat dit een hele belangrijke... Ja, sociologische verslavingsinterventie is. Mm -hmm. we, uh, we zijn eigenlijk met elkaar jarenlang uh, belazerd. Uh, en we worden verslavender gemaakt dan, uh, dan, dan, dan, dan hoort... Door de industrie. En vandaar dan ook die, die aangifte. Want dat, dat merkt u ook bij uw patiënten? Want u bent verslavingsarts? ja, nou ja ik merk dat, dat heel veel mensen verslaafd zijn aan tabak. En zeker in de verslavingszorg, waar natuurlijk veel mensen met alcohol- en drugsverslaving zijn, die vrijwel allemaal roken en er niet vanaf kunnen komen. Hm. En uh, in Nederland beschouwen we het roken van tabak nog niet als een echte verslaving over het algemeen. En uh, ja, dat, dat moet wel veranderen. En dit helpt daarbij om ook duidelijk te maken... van dit is serious business. Het is geen geintje meer. Uh, uh, en dat is wel wat ook vanuit de tabaksindustrie vaak wordt uh, gepropageerd. Van het valt wel mee. Mm. Uh, uh, maar dat is het niet. Mensen Ik heb wel het idee de... dat het balletje nu gaat rollen. Zeg maar. dat, dat het uh, Anthony van Leeuwenhoek heeft het aangekaart. En nu voelt iedereen volgens mij de vrijbrief van oh, dan kunnen wij ook er vol tegen ingaan. Doet u dat ja, ook zo? Ja, en, en dat is ook wel wat ik hoop. Dus ik wou ook bij deze oproepen dat de NFU... van UMC's, de Universiteit Centra en alle ziekenhuizen... De GGD's, de huisartsen, dat die allemaal hetzelfde gaan doen. We zijn allemaal belanghebbenden ja. We zien allemaal dagelijkse schade... En uh, uh, nou ja, de angel in dit geheel is wel de tabaksindustrie. En die moet er eigenlijk uit. Ja, goed, duidelijk, pleidooi. Robert Van der Graaf was dat, van Verlavingskunde Nederland. Dank u wel. Meneer Van der Graaf, Pertunnie Boer richt me nog even tot jou. Het Radboudumc, UMC, gaan jullie ook daarbij? Aansluiten? Of hebben jullie dat al gedaan? Nou, ons ziekenhuis ondersteunt die claim uh, en die aanklacht zeker. Uh, wij willen natuurlijk wel samen met de andere UMC's uh, optrekken. Dus wat uh, deze meneer al zei, aan het donderdag is de vergadering van de ja. Nederlandse Federatie van Universitaire Ziekenhuizen. En we hopen dan uh, met een gezamenlijk standpunt naar buiten te komen. Precies. Onze artsenbestuursvoorzitter ja. van het UMCG die zei vorige week al... Van, ik ga al die UMC's mee trekken daarin... en hopen ja. dat we dan uh, en masse die aangifte gaan ondersteunen. Maar wat, uh, wat jou betreft... Uh, zeker. Ja, moet ja, absoluut. dat zeker gebeuren. Absoluut. Ja. Goed. Uh, ondertussen uh, wilde jij ook nog. Want we hadden het over jouw grote menstruatieonderzoek waar jij mee bezig bent. Maar uh, je wilde je ook nog vooral richten op jongeren. Hè, waarvan jij zegt, Klopt, ja. Het ja, is wel om, om, heel belangrijk om daar nog even een notitie bij te plaatsen. Daar aan wil ik tekenen. toch nog even een statement voor maken. Want uh, we zien uh, in ons eigen onderzoek ook de, de, de, last, de ziektelast onder jongeren uh, die echt hoog is. Er is een nieuwe. Actie die gaat er komen, die heet Ongewoon Ongesteld. Uh -huh. en die is uh, vanuit Amerika overkomen waaien en uh, de Endometriose Stichting in Nederland, die gaat middelbare scholen langs om uh, dus betere voorlichting te geven over wat nog normaal is en wanneer zou je nou echt aan de bel moeten trekken. Dus okay. die website Ongewoonongesteld.nl, die wilde ik graag nog eventjes noemen. Die is nu al in de lucht of die gaat ja. binnenkort uh, in de die lucht? Die is inderdaad gericht voor, voor pubers, voor jonge meiden die, die erg veel last hebben. Ja, ook weer. Goed bij deze. Dan gaan wij de quiz spelen. Ja. Thijs Barendrecht is hier. Ja. Uit Amsterdam. Klopt, ja. Thijs, welkom. 21 jaar. Je studeert nog? Ja, politicologie. Oh, kijk eens aan. En wat is je ambitie daarbij? Wat wil je ermee gaan doen? Ja, ik heb natuurlijk wel ambitie om de publieke kant op te gaan. Ik wil niet zeggen dat ik een ook kamerlid wil worden, maar uh, het lijkt me wel heel interessant om daar in de Tweede Kamer uh, werkzaam te gaan. Politiek assistent, noem het maar op. Ja, ja, ja. Maar het is natuurlijk maar afwachten of dat lukt. Niet op het plush, maar meer achter de schermen. En heel ja, het liefst natuurlijk op het plush, worden. maar oh, toch wel. Ik ben ook realistisch. Ah oh, man. Bezint, eer je Ja. <laughs> toch? ja, maar ja we heb hebben wel. Uh, deze, uh, voor welke partij? De VVD. De VVD, ja. Kijk eens. Aan. Nou, de, volgens mij zijn alle nieuwe talenten. Hoorde ik Splinter Shabot hier op de spraakmakers toe vorige keer ook al zeggen. We hebben veel nieuwe talenten nodig. Heb je al gemeld, Ben, bij die EOVD? Uh, nou, ik ben. Of ben je uh, oud lid van een studentenpartij. Oh, die. Uh, uh, ja. Deels gelieerd aan de OVD. Ah, kijk aan. Hij komt eraan, Thijs Barendrecht. Ja. Ik wil niet vervelend doen, maar daar zou ik wel even een hele goede score neerzetten in ja, de nieuwsquiz. Hè? Want tuurlijk. toekomstige Kamerleden moeten natuurlijk alles weten absolute, van wat er gebeurt in de absolute. wereld. Ja, voel je de druk op je schouders toe? Ja, het is hartstikke zwaar. Heel goed. Uh, gisteren zijn 78 punten neergezet door Meindert. Mm -hmm. Dus nou ja, daar moet je in ieder geval over hebben. Ja, komt ook uit Leeuwarden, oorspronkelijk. Oh, jij ook. Ja. Nou, kijk eens aan. Dat schept een band. Maar mm -hmm. nu zijn jullie met om... ja. elkaars vijanden zo gezegd. Ja. Zet hem op Thijs, ja. succes. Fascist! De nationale nieuwsquiz. In Nederland heeft zijn ambassadeur nu formeel teruggetrokken uit Turkije. De diplomatieke escalatie tussen Nederland en Turkije begint vorig jaar maart. Hoe lang moet je op een gegeven moment doorpraten? We zijn al een paar maanden bezig. Er moet of sprake zijn van stijf koppigheid aan één, of wat natuurlijk ook kan, aan beide zijden, waardoor dit voorkomen is. Want we komen niet meer vooruit. Een nieuw dieptepunt in de relatie met Turkije wordt het wel genoemd. Gisteren trok Nederland definitief de ambassadeur terug uit Turkije. Hoe heet de minister die verantwoordelijk is voor deze beslissing? Albe Zelstra. Ja, inderdaad. In Turkije wil dat Nederland excuses aanbiedt... voor het uitzetten van een Turkse minister. Dat vind je vorig jaar. President Erdogan is juist bezig met een charmeoffensief offensief naar Europa. Zo bracht hij gisteren als eerste Turkse president... in 60 jaar een bezoek aan wie? Uh, Duitsland, geen idee. Nee, aan, dan hadden we gezegd aan wat. Uh, de PAUS was oh, okay. het in dit geval. Volgens Turkije-watchers wil Erdogan op die manier aan Europa laten zien... dat er weer ruimte is om te praten. Dan vraag 3. Luister mee. De slechte beursdag gisteren in Europa en de VS krijgt nu een vervolg in Azië. De beurzen in Tokio en Hongkong staan 5 tot 7 procent in de min. Beleggers maken zich zorgen over de verwachte inflatie en rentestijging. De beursdag in Azië, die gisteren op Wall Street begon... vanwege de onrust over inflatie en de mogelijke renteverhoging in Amerika. was dat? Welke Amerikaanse beurs kreeg naast de Nasdaq de grootste klap? De Dow Jones. Dat is de Dow Jones. Aan het eind van de dag stond er een verlies op de borden van 4,6 procent. Het was wel weer even geleden dat die beurzen wereldwijd zo naar beneden schoten. Voor de Dow Jones was het het grootste dagverlies sinds welk jaar? 2008. Nee, 2011. Het was 8 augustus 2011... Wordt ook wel okay. beschreven als de Black Monday voor de Amerikaanse beurzen. Okay. Dan vraag 5. Dat is weer een fragment waar je naar gaat luisteren... en je moet de stem zien te herkennen. Dus ja. wie is dit? Ja, weet je, je hebt alles nu al zo vaak meegemaakt dat er een soort van routine in komt. Dus dat kan gevaarlijk zijn, maar een rugtas is soms ook wel lekker. Petto Nieboer zag ik al knikken. Maar ja, jij mag het zeggen, Thijs. Sven Kramer. Zeker. Hij liet op de Olympische baan zien dat hij in vorm is. Op welke afstand reed Kramer een wereldrecord laagland? land? De 3000 meter. Ja, na 3 kilometer. En hij versloeg daarmee zijn grootste uitdager op die 10 kilometer... Ted Jan Bloemen. Dan zoeken wij nog een onderwerp uit de actualiteit. De vraag is waar hebben we het over, dus wat bedoelen we? Daar krijg je cryptische aanwijzingen over... en hoe sneller je het weet hoe meer punten dat oplevert. Dus welk onderwerp willen wij van jou horen? Vier. Ik had met mijn moeder altijd al een stormachtige relatie. Uh, Sint-Anastasias? Ja, dat zou wel zo maar kunnen. Toch ben je ik is best wel kans dat dit goed is, uh, inderdaad. Voor drie ja. punten. Ik ben vernoemd naar een heilige... en nu bezoeken wijze mannen mij. Ja. Ja. Voor twee punten mijn status heeft wel iets aparts. En voor één punt Nederland neemt het gezag op mij over. Inderdaad, Nederland en in Sint-Eustatius liggen al sinds begin vorige eeuw... met elkaar in de klintje over het bestuur van het eiland. Vandaar dus ook die, nou ja, de stormachtige relatie spreekt. Qua uh, storm, denk ik, ook voor zich. Uh -huh. Daarmee staat jouw nieuwsfactor op negen. Voorlopig maak je het waar. Te nou, die tweede ronde nog. Ja. Die duurt 90 seconden. Uh, zoveel mogelijk vragen moet je goed zien te beantwoorden. Uh, laat me de vraag wel helemaal uitstellen voordat je het goede antwoord geeft. Ja. En Bertel mag niet souffleren, zeg ik even. Precies. Daar gaan we weer. De Nationale Nieuwsquiz. Hoe oud is Jelle S. die verdacht wordt van de recente dedos aanvallen 18. Is goed. Wie wordt vandaag gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van Oranje? Ronald Koeman. Zeker. Welke politieke partij houdt vandaag een protest-meet-up? Uh, de PVV. In nee, GroenLinks is het. Wie gaan de rol van de pitspoezen overnemen? Uh, kinderen die karten. Ja, over het lot van welke politicus praat het Zuid-Afrikaanse ANC vandaag? Uh, Jacob Zuma. Is goed. Wie zouden volgens professor Ab Offserhaus... een gratis schiprik moeten krijgen? Uh, basisschoolleraar. Ja, hoeveel leden van, heeft Jerry Baudet gisteren uit zijn partij gezet? Twee. Ja, in welke plaats vond de politie... meer dan vijfduizend bussen gestolen melkpoeder in een schuur? Waalwijk. Dat was in Waalwijk waar beschuldigt president Trump... de niet-klappende democraten van. Landverraad. Ja, zeker. Welke supermarkt komt met een eigen soap op YouTube? Albert Heijn? Absoluut. Welke dienst mag de reisgegevens opvragen van studenten? Uh, Duo. Ja, een tiener uit welk land ontdekte een grote fout in een boek over kwantummechanica? IJsland. Ja, wie noemde de transgendergrap van Voetbal Inside qua jongenswerk? Uh, geen idee. Wat is van Nieuwkerk is dat? Welke organisatie zei gisteren dat ze met spoed op zoek zijn naar honderden ICT'ers? Politie. Dat klopt. Welk bedrijf moet met een billboard overgehaald worden om zich in Noord-Nederland te vestigen? Uh, Tesla? Ja. Uit welk land trekt Amerika troepen terug nu IS is teruggedrongen? Irak. Is ook goed. Welke autoriteit zoekt 20 dierenartsen vanwege de Brexit? NVWA. Ja. Hoeveel jaar is de Belgische justitie voor terrorisme verdachte Abdeslam? 20. Dat klopt. Wat is er uitgeroepen op de Maladive? Uh, Staatsgreep. Noodtoestand. Oh, ja. En vraag 20. Welke Nederlandse tv-presentator zei gisteren dat ze 175.000 euro per jaar verdient? Uh, geen idee. Oh, maar is, had jij het geweten, Bertel? Astrid Joosten. Astrid Joosten ja. was dat. Ja, zeker. wel natuurlijk in het mediaforum uh, kwam dat ter ja. sprake, maar de naam van Astrid Joosten was daarbij nog niet uitgesproken. Maar verder <laughs> ging dat best hardig. Ja, denk maar ik maar ook wel. Nu ja, al denk ik ook wel, zegt hij. 16 vragen had jij goed uh, beantwoord. Wie? Um, vermenigvuldigd op met 9 Kom je op een score van 144. Dat is Zo. echt extreem hoog. Ja, en dan nou ga ik nog even heel enthousiast zeggen... dat we voor komende donderdag nog een quizkandidaat zoeken. Succes. Wie durft het aan om het tegen Thijs op te nemen? Hij hoeft niet in Frisland geboren te zijn. Dat mag uh, nee, ik ben, dat ben ik ook niet Nederland of uh, België ja. komen. Um, durf het aan om uh, Thijs van de Troon te stoten met zijn 144 punten. Jij krijgt in ieder geval Thijs de vaste prijzen. Twee Toch. kaarten voor beeld en geluid, en een flesje wijn of olijfolie. Super. Het is maar net wat je wilt. Fijn, dankjewel. En wellicht spreken we elkaar uh, vrijdag ook weer... We ja, dat is nou, de het, 300 euro te overhandigen ja, dit moment. Maar je weet niet ja, wat top. er nog kan gebeuren, natuurlijk. Dat is dan donderdag. Ja, ja klopt. Want we hebben de Olympische Winterspelen uitzendingen. En mm -hmm. daardoor zijn de uitzendingen wat korter dan normaal en spelen wij geen quiz. Je bent scherper dan ik, man. Ik ben scherp als een mes. Kijk eens aan. Dank je wel. Graag gedaan. Berto, ook dank je wel. En graag tot een uh, volgende keer. Doeg nu graag. aan het werk. Op een uh, vandaag. Part-time-dag, dus de kinderen ophalen straks. Ah, kijk zeker. Ook waardevol, dacht ik. Absoluut, zo. dankjewel. Het is tijd voor 1-op-1. Sven Kokkerman. Goedemorgen, Sven. Goedemorgen. Ik ga zo meteen praten met Tamar van Ark. Die is staatssecretaris van Sociale Zaken. En die staat deze week voor haar eerste echt grote debat. Namelijk over de Participatiewet. Ooit in het leven geroepen om mensen met een arbeidsbeperking, bijvoorbeeld, of anderen die slecht aan een baan kunnen komen, toch aan het werk te helpen. Dat wil dit kabinet ook voortzetten. Mm -hmm. Maar er is heel veel kritiek op die wet. Daarover gaat het zo meteen in 1 op NTO Radio 1. <tie> Na het NOS-journaal, Katrien Straatman. Op een scheepswerf in Polen zijn Noord-Koreaanse dwangarbeiders ingezet... bij de bouw van Nederlandse schepen, schrijven onderzoekers van de Universiteit Leiden... in een rapport over Noord-Koreaanse dwangarbeid wereldwijd. Noord-Korea stuurt duizenden arbeiders naar het buitenland... om zo de staatskast te spekken. Justitie looft een beloning van 15.000 euro uit... voor informatie die leidt tot de oplossing van de kofferbakmoord. De slachtoffer was een 31-jarige man uit Veen die vorig jaar maart dood werd gevonden in de kofferbak van zijn auto die half in het water lag. De Drentse politie heeft nog geen idee wie de daders zijn. De hoogste rechter in Hongkong heeft de celstraffen... voor drie jonge burgerrechtenactivisten teruggedraaid. De drie kregen in augustus zes tot acht maanden cel... voor hun rol in het ontstaan van de zogenoemde paraplu-revolutie... maar de oprechter vindt die straf te streng.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 met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Deze week heeft ze haar eerste echt grote debat... de nieuwe staatssecretaris van Sociale Zaken, Tamara van Ark, VVD. Onderwerp, de participatiewet, weet u nog in het leven geroepen... door het vorige kabinet om mensen die moeilijk aan een normale baan komen... bijvoorbeeld door een arbeidsbeperking... die vroeger met een uitkering in de sociale werkplaats aan de slag waren... aan het werk te krijgen. Want wie werkt, heeft vanzelf een betere plek in de samenleving... en kan ook beter voor zichzelf zorgen, zo was de gedachte. Ook het nieuwe kabinet vindt dat. Maar van de plannen en doelstellingen komt vooralsnog niet heel veel terecht en van alle kanten regent het kritiek. En dus is de vraag deze week, wat gaat deze staatssecretaris doen... voor deze zwakste groep mensen op de arbeidsmarkt... en krijgt ze die participatiewet vlot getrokken of niet? Mevrouw Van Auyk, goedemorgen. Goedemorgen. Moet u donderdag met politiek wrakhout naar de Kamer? Met politiek wrakhout? Ja. Nee, met goede zin... Ja, politiek wrak houdt, bedoel ik die wet mee. Oh, ja, nee, wat mij betreft... <laughs> niet niet <is> u zelf. <laughs> zo zo, onvriend, zo onvriendelijk beginnen we ik nou, nou ook weer niet. Gelukkig. Nee, wat mij betreft, met een, een, een pittige, maar stevige uit, uitgangspositie... een uh, mooie opgave om mensen die echt een steuntje in de rug nodig hebben... te helpen om aan een baan te komen. Want wat mij betreft verdient iedereen een plekje op de arbeidsmarkt. Ja, is het in alle eerlijkheid wel een goede wet... die van uw voorgangstraëtte Kleinsma? Nou, het is een wet die uh, voorborduurt op eerdere wetten... waar wat mij betreft gewoon een hele goede uitgangspositie in zit. Dus dan zeg ik ja. Ja, u kunt ook niet veel anders zeggen, hè, want u hebt zelf als Kamerlid voorgestemd, toch? Zeker. Ja, dat was in de tijd dat u nog Chief Whip was van de VVD-fractie... die ervoor moest zorgen dat elke fractiegenoot op het juiste moment zijn hand ophield, toch? Ja, dat blijft me maar, maar achtervolgen. Ja, jammer dat u die zweep niet meer hebt, hè? Ik bedoel dat overigens niet onoorbaar... Um, nou, wat ik heb is een aantal mogelijkheden binnen de wet om uh, nou ja, met mensen aan de slag te gaan, uh, met gemeenten aan de slag te gaan. Ja, en daar ben ik wel heel tevreden mee. We moeten praten, mevrouw Van Aark. Welkom bij 1 op 1. Hoeveel mensen zijn er eigenlijk in die nieuwe participatiewet aan het werk geholpen? Ik moet te dus zeggen dat ik die concrete cijfers niet paraat heb. Maar uh, uh, we zien daar een stijgende trend in. Maar wat mij betreft is het nog niet genoeg. Ik zou willen dat iedereen aan de slag komt. Ja, Trouw heeft het uitgezocht. Uh, uh, vorige week 735 banen. En de bedoeling was dat we nu uh, op uh, uh, 2600 banen zouden zitten. Ja, het lastige met dit onderwerp is dat er heel veel cijfers rondgaan. En ook heel veel soorten werk uh, waar we over praten. Waar dit over gaat, is het, uh, is het beschutwerk, denk ik. Dat ja. is een vrij nieuwe vorm van werk voor mensen ja, die niet in een reguliere baan kunnen bij een, uh, ik zeg tussen aanhalingstekens, normale werkgever. Ja. Uh, ja, en daar zie je inderdaad dat de gemeenten daar sinds kort mee aan de slag zijn. Dus dat gaat nog niet zo hard als dat we zouden willen. Nou ja, Tegelijkertijd sinds kort... zie ik wel dat gemeenten daar het been proberen bij te trekken. Ja, u had gisteravond een lezing voor deze sector en toen eh, stak u zo ook een veer in het achterste... met daarbij de mededeling dat het nog wel beter moet. Terug even naar die cijfers. Uh, eind 2016 zouden er al uh, 3200 mensen uit deze groep aan het werk moeten zijn. Dat waren er toen 115. Toen werd voor 2017 het uh, uh, ambitieniveau teruggeschroefd uh, naar 2600 banen... en het zijn er nu dus 735. Dan kun je toch niet zeggen dat het goed gaat met de wet? Nou, we zien dat er onder deze wet verschillende categorieën mensen vallen... die allemaal uh, ofwel een stevig gesprek nodig hebben of een steuntje in de rug. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die in de bijstand zitten. Nou, daar willen we vooral ook zeggen van uh, ga aan het werk. Uh, daar moeten we uh, uh, daarop inzetten. Als je praat over mensen met een arbeidsbeperking... heb je natuurlijk ook arbeidsbeperkingen uh, in moeilijkere soorten, makkelijkere soorten. En uh, ja, als je het echt een beetje zwaar voor je kiezen hebt... dan praat je over mensen met, uh, beschut, die beschut werk nodig hebben. Wat is dat eigenlijk ja. precies, beschut werk? Ja, dat is als je uh, bijvoorbeeld uh, heel weinig uh, prikkels kunt hebben... Uh, maar wel gewoon graag aan de slag wilt. Ik was laatst in Leiden bij een fabriek waar uh, chocola wordt gemaakt. Mm. En dan zie je mensen op verschillende plekken zitten... bijvoorbeeld aan een lopende band waarbij ze chocola in doosjes doen. Uh, en dan gaat de pauzebel en dan gaan mensen ook eventjes ontspannen... omdat dat heel geconcentreerd werk is. Ja. Maar dan is het best lastig om ook een gesprekje met ze te hebben... want ze zijn ja, helemaal met die taak bezig. En dat is ook eigenlijk het maximale wat ze kunnen op zo'n dag. En dan zijn ze er ook... En dat vind ik heel mooi om te zien. Ontzettend trots op dat ze die baan hebben. Ja. Dus wat mij betreft gaan we nog meer inzetten... om ook mensen die dit beschutwerk nodig hebben aan een baan te helpen. Sterker nog, in het regeerakkoord staat dat er 20.000... van dat soort extra beschutte werkplekken bij moeten komen. Het waren er 30.000 en het moeten er nu 50.000 worden. Als je dan nogmaals opnieuw kijkt naar die cijfers... dan kan je toch niet spreken van een haalbare doelstelling op dit moment? Hey, in het regeerakkoord is ruimte inderdaad voor grote aantallen. Uh, de tijd die daarvoor staat, loopt ook wat, uh, wat door hoor. Want we praten hier over aantallen die gerealiseerd moeten worden tot 2050. Ja. Dus het is ook niet over één nacht. En tegelijkertijd zien we ook dat we ook andere groepen aan het werk moeten helpen. Ja. Uh, dus het is vooral zaak ook dat gemeenten hiermee aan de slag gaan. Mm. Sinds kort kunnen mensen ook zelf bij het UWV aangeven dat ze in aanmerking willen komen voor beschut werk. En als ze daarvoor dan ook een groen licht krijgen, dan kunnen ze ook bij de gemeente zeggen van, hé, hey, nu moet je ook zorgen voor een plek voor mij. Dus wat dat betreft zijn er ook wel een aantal dingen verbeterd... in de afgelopen tijd, waardoor ik ook goede hoop heb... dat we hier een stijgende lijn in gaan krijgen. En waar u die hoop dan op? Ja, op de signalen die ik krijg. Uh, u noemde zelf al een aantal cijfers, er komen veel cijfers voorbij. Ja. Uh, sommige zijn uh, wat minder positief, anderen zijn positiever. Maar overal zie ik wel dat er een trend omhoog is... Ja. met het aantal mensen wat aan het werk gaat. U hebt zelf ooit voor de sociale dienst gewerkt, hè? Ja. En u bent ook wethouder geweest, dus u bent ook nog tamelijk ervaren in het lokale bestuur. Ja. Dan zal het u niet zijn ontgaan dat de lokale rekenkamercommissies, dat zeg maar de rekenkamers die toezicht houden op het lokale bestuur en op het uitgeven van geld daar, dat die in grote getalen heel erg kritisch zijn over deze wet. Ja, ik denk dat het heel goed is om met elkaar te kijken wat er uh, beter kan. Uh, tegelijkertijd zie ik ook op heel veel plekken... en dat stemmen dan wel positief. Het is dus een beetje een discussie, ook is een glas half vol of half leeg. Nou, bij oh. uh, mij is een glas toch wel vaak, uh, in dit geval zeker ook half vol. Uh, omdat ik ook zie dat er heel veel plekken zijn... waar mensen op een hele goede manier aan de slag gaan. En mag ik dan toch ook, want het is... Een, een, ja, een onderwerp waar we vaak wat zorgen hebben. Maar bijvoorbeeld gisteren, bij de lezing die ik gaf... werd ook een prijs uitgereikt. Bijvoorbeeld aan een project waar mensen met autisme... Uh, camerabeelden uitlezen bij de politie. Waar hun beperking ineens een enorm voordeel werd. Dus je ziet ook heel veel goede voorbeelden. Ja. En wat mij betreft ga ik daar waar het niet goed gaat... Uh, ja, optreden of helpen om het beter te maken. Ja. Maar is het ook mijn taak om te laten zien wat er allemaal wel goed gaat? Want dat is ook een ongelooflijke inspiratie... voor andere gemeenten en andere organisaties. Zeker. Maar Laten we het eerst even beperken tot de problemen... en dan gaan we zo meteen praten over wat wel goed gaat... en hoe het dan beter kan. Afspraak. Goed, ja. mooi. Uh, ik citeer even een, uh, een passage uit het rapport van de rekenkamer Utrecht. Informatie over jongeren legt de gemeente vast... in individuele klantdossiers. Over jongeren met een arbeidsbeperking die ondersteuning nodig hebben... zijn als groep echter geen uitspraken mogelijk. Het ontbreekt aan inzicht in de omvang van, en de samenstelling van de groep... aan inzicht, inzicht en de inzet van de instrumenten voor deze doelgroep... de kosten die ermee gepaard gaan en de resultaten die behaald worden. Worden. Met andere woorden, ze weten niks. Uh, niks, is, niks is wel heel weinig. Um, wat je wel, nou, het ontbree ontbreekt aan inzicht in de omvang, in uh, de kosten... in uh, de instrumenten en de inzet. Nou, wat we hebben uh, gedaan in de afgelopen jaren... is ervoor gezorgd dat gemeenten heel veel uh, kunnen betekenen voor mensen. Zowel op het gebied van zorg als ook werk en inkomen, onderwijs. En dan is het ook van belang om ook naar mensen te kijken... die voor je staan, ook in hun individuele situatie. Ja. Hier wordt bijvoorbeeld gesproken over een groep uh, mensen... die uh, nou, best lastig is uh, in hun problematiek. Mensen bijvoorbeeld op het uh, speciaal onderwijs, uh, praktijkonderwijs. Ja, als die van school komen en je volgt ze niet... Dan, en ze blijven op de bank zitten bij hun ouders... dan zijn Eigenlijk niet vindbaar voor de gemeente. En voor je het weet, ben je een paar jaar verder, hebben ze niet gewerkt, hebben ze geen onderwijs uh, gevolgd, hebben ze een hele slechte uitgangspositie. Hm. Nou, ik was laatst in, uh, in Houten. Daar wordt bijvoorbeeld door scholen en de gemeente en lokale werkgevers samengewerkt, waardoor jongeren op deze scholen stage krijgen en daarna ook een vast contract bij een werkgever. En dan zie je dus dat als gemeenten er bovenop gaan zitten en ook partners zoeken uh, in hun regio of in hun gemeente, dat ze heel veel jongeren kunnen helpen. Dus uh, ik onderschat de problemen zeker niet. Ik sluit daar ook mijn ogen niet voor. Maar het zorgt er wel voor dat ik uh, heel hard aan de slag wil gaan... om dit beter te maken. Want dat verdienen ook jongeren in andere gemeenten. Maar doen die gemeenten dan niet goed genoeg hun best? Nou, ik zou niet zeggen dat ze niet goed genoeg hun best doen. Want uh, ik spreek vooral wethouders die heel graag willen... en aan de slag willen gaan. Maar het is wel goed om ook om alle instrumenten bij elkaar te pakken. Je hebt heel veel mogelijkheden als gemeente. Zet die in ook voor de mensen in je doelgroepen en zoek ook partners. Dat is denk ik de belangrijkste boodschap om gewoon samen te werken. Ja, nog een uh, conclusie van de Rekenkamercommissie. In dit geval uit Apeldoorn, die veegt ook de vloer aan. In ieder geval met de uitvoering van die wet. Daar worden mensen aan het woord gelaten die laatst ook bij een raadszitting... Uh, begin van dit jaar aanwezig waren. En dan vertelt dus iemand dat hij zijn baan kwijtraakte... <coughs> omdat het bedrijf moest inkrimpen. En vervolgens werd ervan uitgegaan dat zijn gezondheid slecht was... dat zijn conditie slecht was. En die moest dus verplicht twee keer in de week naar de... Uh, Sportschool, omdat hij, met zijn tenen, uh, omdat hij met zijn vingers niet bij zijn tenen kon als hij vooroverboog, terwijl die betreffende persoon marathons liep. En dat is dan een voorwaarde om überhaupt die uitkering te krijgen, en anders krijgt hij hem niet. Nou, dit vind ik een, een, een bijzonder verhaal. Sowieso is het voor mij heel lastig om op individuele situaties in te gaan. Wat ik wel heb gezien in de rapporten... en dat zou uh, ik hier dan ook wel uit willen lichten... is dat ja, als gemeenten ervan uitgaan dat iemand iets niet kan... dan zal je zien dat het gesprek ook niet gaat leiden... tot de constatering dat iemand iets wel kan. Dus de, de houding waarmee je aan een tafel gaat zitten... waarmee je achter dat loket gaat zitten... en dat weet ik ook nog wel uit uh, mijn eigen uitvoeringsachtergrond... bepaalt ook heel erg het succes van dat gesprek. Het is ook een beetje een self-fulfilling prophecy zou je bijna zeggen. Ja. Uh, dus uh, ja, reden te meer om hier ook echt flink de schouders onder te zetten... en aan de slag te gaan. Ja, Maar goed, u hebt zelf voor de sociale dienst gewerkt... dus u weet hoe dat soort gesprekken gaat. Ook bij het UWV uh, en ook bij zo'n organisatie... die die mensen dan uh, na bemiddeling weer aan het werk moeten helpen, toch? Nou, een van de mooie dingen van de opgave waar we nu voor staan... is dat we veel meer willen gaan kijken naar wat mensen wel kunnen... in plaats van naar wat mensen niet kunnen. Ja. Uh, als je echt niet kan Als je echt arbeidsongeschikt bent, Nou, dan hebben we daar een voorziening voor. En dat, ben ik, dat vind ik ook heel goed. Ja. En tegelijkertijd moeten we er ook voor zorgen... dat als je wel wat kan op die arbeidsmarkt, ook al is het niet zoveel... dat we je toch helpen om dat te doen. Want mensen ja. thuis op de bank laten zitten... Ja, dat is wat mij betreft echt het tegenovergestelde van sociaal beleid. Ja, maar zou het ook kunnen zijn dat die instanties... dan een beetje efficiënter en beter hun werk moeten doen? Ja, wat mij betreft zet iedereen zijn schouders eronder... om hier uh, uh, tot een oplossing te komen. Dat vond ja. ik gisteren ook heel mooi, daar waren wethouders aanwezig, mensen van uitvoeringsorganisaties... mensen van sociale werkvoorzieningen en alle moderne varianten daarvan. Ja, en die gingen ja. kijken naar wat ze wel konden doen. Ja, maar goed, ik, ik verhaalde net over dat rapport... van de Rekenkamer uit Apeldoorn. En daar wordt een zeker Ramon aan, de, aan het woord gelaten. En die zegt, ik moest reintegreren, Ik zou niet in de samenleving staan, mij afzonderen. Chips op de bank, zitten zeppen. Ongezond eten, niet voor mezelf zorg. Allemaal niet waar, maar het is me nooit gevraagd. Het werd maar gewoon aangenomen. Er is mij nooit gevraagd wat ik zou willen en onderzocht of ik inderdaad afgestompt was. En op een gegeven moment kreeg hij na dus dat verplichte bezoek aan de sportschool twee keer in de week, kreeg hij op een gegeven moment van een diëtist een schijf van vijf voor zijn neus. En toen zei hij, ja sorry, maar misschien kunt u gewoon zorgen voor een baan. Ja, ik vind, nogmaals, het is best lastig om individuele situaties... hier te gaan zitten beoordelen. In algemene zin vind ik echt dat sommige mensen... hebben gewoon echt even een steuntje in de rug nodig... en andere mensen hebben een stevig gesprek nodig. Beide instrumenten heeft een gemeente. Ja. En het is gewoon ook hun taak, en daar wil ik ze ook van harte bij ondersteunen... maar het is ook hun taak om ervoor te zorgen dat mensen van die bank afkomen. Ja. Is het niet in alle eerlijkheid zo dat deze maatregel destijds is ingevoerd... ook ingegeven door bezuinigingen? Er zitten gewoon te veel mensen in zo'n type uitkering en die sociale werkplaatsen waren ook te duur. 1,7 miljoen mensen, geloof ik, in dit land... hebben last van een enige mate van een arbeidshandicap. Dat zijn er hartstikke veel. Uh, en dat de overheid maatregel op maatregel heeft uh, gestapeld... en dat het gewoon bijna niet meer uitvoerbaar is. En als blijkt dat het niet werkt, dat u weer met nieuwe maatregelen komt... waardoor die gemeente weer opnieuw alles uh, het wiel moeten uitvinden? Gisteren in de lezing die ik heb gegeven bij CEDRIS... de Organisatie van Sociale Werkvoorzieningen... en andere organisaties heb ik uh, ook even het historisch perspectief... Uh, geprobeerd aan te halen. Ja, begon zelfs bij het 100 jaar bestaan van uw departement. Dat klopt, ja. En eigenlijk teruggegrepen op, op wat nou ja, we uh, nog allemaal wel kennen... uit de verhalen van vroeger. Dat in een dorp uh, iemand die niet zo makkelijk meekwam... via informele contacten of familie... toch altijd even onder de arm werd genomen en een baan kreeg. Nou, dat resulteerde natuurlijk uiteindelijk in wetgeving. Uh, uh, daarmee ging een stukje garitas misschien verloren, wat niet alleen maar positief was... hoor. want je was dus ook wel afhankelijk van die informele contacten... maar het werd heel erg een wettelijk recht. Ja. En in de loop van de jaren zijn er zoveel mensen onder regelingen gekomen... dat je inderdaad af kan vragen van... Hebben, dienen ze nog de, de doelen die ze hebben? Hoe sociaal is het als je iedereen uh, die iets van een beperking heeft apart zet? Hoeveel mensen kennen nog iemand met een handicap? Dat heb ik gisteren ook geprobeerd als, als dilemma neer te leggen. We willen heel graag uh, uh, het goede doen... The <laughs> En tegelijkertijd uh, ja, loop je het risico dat je mensen er ook helemaal mee afzondert. En dat er dus helemaal straks niemand meer is die nog iemand met een beperking kent. Nee. Nou, dat was in de afgelopen jaren uh, de aanleiding om eens goed naar die regelingen te kijken. Het zijn, dat zeg ik ook eerlijk, zware jaren geweest. Uh -huh. Zeker ook met de economische crisis. Ja. Maar wat ik tegenwoordig zie, ook met de inzet van werkgevers. Veel mensen die banen uh, creëren in bedrijven. Niet alleen omdat ze zeggen van, nou ja, dit moet ik. Maar vooral ook omdat ze zeggen, joh, ik vind dit normaal. Mensen Horen erbij, ik heb een bedrijf, staat midden in de samenleving, ik bied ook mensen met een beperking een plek. En wat ja. mij betreft is dat ook de toekomst. Ja, u pleit voor een inclusieve arbeidsmarkt. Wat ja. bedoelt u daar precies mee? Nou, dat betekent dat uh, de, de mensen die in een bedrijf werken, dat daar heel veel uh, alle soorten en maten tussen zitten. Ook mensen met een arbeidsbeperking. Waarvan het, en dat was gisteren ook terecht hè, ook werd gezegd van uh, ja, uh, oké, okay, ik ben dus iemand met een arbeidsbeperking, maar ik heb hier toch ook gewoon een baan. En dat vind ik ook heel terecht. Wij hebben, de overheid heeft allerlei regelingen gemaakt. Maar ja. mensen willen uiteindelijk meedoen. Ja. Nou was uw voorganger tamelijk kritisch op dat bedrijfsleven. En zei, ze doen niet genoeg mee. Ik geloof dat het zelfs onderdeel was van een uh, sociaal akkoord in het verleden. Nou, dat ligt inmiddels aan Diggelen. Um, maar de vraag is of u net zo kritisch bent op dat bedrijfsleven als uw voorganger. Ja, nou, wat ik zie, en dan ben ik eigenlijk wel heel erg... Trots op is dat de afspraken die gemaakt zijn in de vorige periode... om die banen te realiseren, dat die qua aantallen gehaald worden. Nee, nee, Dan wel niet. vooral door werkgevers in de marktsector. En juist de overheid moet het been een beetje bijtrekken. Dus uh, ik denk dat juist de, de, de werkgevers laten zien... dat ze hier echt wel hun handtekening onder hebben willen zetten. Juist, dus het dreigende kwotum waar uw voorgangster mee kwam is van tafel. Nou, we hebben het in ieder geval wat betreft de boete uitgesteld... omdat het totaal aantal gehaald is. We hebben wel gezien dat de overheidsorganisaties met name ja, achterblijven. Dus die moeten aan de bak. Die hebben een jaar uitstel gekregen om uh, dat in te halen. Is de overheid daarmee asocialer dan het bedrijfsleven? Nou, als je echt helemaal in die cijfers duikt... dan is er wel een verklaring voor te geven. Uh, maar ik vind afspraak is afspraak. Dus dat jaar uitstel hebben ze gehad. Mm -hmm. uh, en uh, nou ja, ik vind ook dat er heel veel mooie voorbeelden zijn... bij werkgevers in de marktsector. Die laten zien dat het kan. Ja. Is de overheid daarmee asociaalder dan het bedrijfsleven? Uh, weet u, dit is echt een lastige. Want de overheid, ik noemde bijvoorbeeld gisteren tijdens de lezing... het UWV, dat is een ja. overheidsorganisatie... Ja. maar die hoort voor deze afspraak bij de marktsector. Dus je kan het niet helemaal zo één op één zeggen... Wat mij betreft, uh, wie ze best doet, prima. En wie uh, uh, nou, nog zijn schouders onder moet zetten, je hebt nog even de tijd. Dan zijn er grote zorgen ook bij een deel van de Tweede Kamer... en zeker ook bij de mensen die nu nog bijvoorbeeld een waaijongen uitkering krijgen... en uh, daarbij mogen bijverdienen... Uh, dat u de subsidie op arbeid wil omzetten in een uh, loondispensatie. Uh, dat wil zeggen uh, dat, uh, tenminste als ik het goed heb begrepen... dat een werkgever dan in feite een korting krijgt op de arbeidskosten. Mag ik het zo zeggen of niet? Nou, wat uh, nu gebeurt inderdaad is dat iemand uh, die gaat werken uh, betaald wordt door de werkgever. En die werkgever krijgt dan geld van de gemeente of van het UWV. Uh, en waar we naartoe gaan is een uh, maatregel waarbij mensen gaan werken. Voor de uren die ze werken betaald worden door de werkgever. En vervolgens worden aangevuld door de gemeente. Ja, dat is weer een hoop bureaucratie. Ja, je zou het inderdaad zeggen, ik kan me die geluiden ook goed voorstellen. Uh, tegelijkertijd zien we dat vooral werkgevers die toch voor de banen moeten zorgen, ja, dat op een makkelijke manier moeten doen, een eenduidige manier. Die werken nu in de Wajong al met uh, die loondispensatie. Ja, Wajong is een uitkering voor mensen met een arbeidsbeperking. Hè? Dat klopt. En we willen dat graag uitbreiden. En tegelijkertijd zie je ook dat als je op deze manier gaat werken, het al veel eerder loont bij een beperkt aantal uren wat je kunt werken, om ja. te gaan werken. En ik wil graag, dat staat voor mij voorop, dat mensen, meedoen, dat werken loont, maar dat meer werken ook meer gaat lonen. Ja, Maar goed, als vervolgens de gemeente weer een deel van je geld... moet gaan uitkeren uh, en uh, mensen toch al niet al te beste ervaringen hebben... met dat systeem waarbij de gemeente betrokken is... lees ook kritische rapporten van de ombudsman bijvoorbeeld... kunt u zich dan de onrust niet een beetje voorstellen? Ik kan me best voorstellen dat hier veel zorgen over zijn. Die heb ik ook al met de Kamer gedeeld en ook met heel veel mensen... die hierbij betrokken zijn... Uh, tegelijkertijd uh, was een hele belangrijke zorg... dat mensen bang waren dat ze onder uh, bijstandsniveau moesten gaan werken. Ja. Nou, daarvan heb ik gezegd, die zorg kan ik alvast wegnemen. Ik koers echt op dat minimumloon. Uh, geef me nog even tijd voor de uitwerking. Er zijn veel organisaties bij betrokken, van werkgevers... tot vakbonden, uh, de cliëntenraad, uh, ja. gemeenten. Allemaal schaak of wat mis kan gaan, denk je dan? Nou, of um, mensen en organisaties die hun kennis en kunde inzetten... om ervoor te zorgen dat er een goede regeling komt. Een regeling die ervoor zorgt dat werkgevers banen aanbieden. Mm. En die ervoor zorgt dat het voor mensen loont om te gaan werken. Bent u niet te ambitieus? Ik denk dat je nooit te ambitieus kan zijn. Nou ja, behalve als de ambities zo hoog liggen... dat de doelstellingen nooit gehaald zullen worden. Ja, maar weet u, uh, toen ik... Toen ik deze post kreeg, waar ik echt gewoon uh, heel veel gevoel bij heb... toen heb ik echt gedacht, het is een hele brede portefeuille... maar welke steen wil ik nou over drie jaar verlegd hebben? En dan gaat het wat mij betreft om banen. Mm -hmm. En dan vooral banen voor mensen met een beperking. Ik ben streng voor mensen die niet willen... maar ik vind dat je mensen moet helpen die niet kunnen. Dat ja. vind ik ontzettend belangrijk. En daarom heb ik hier ook echt mijn handtekening onder gezet. En dat doe ik dus ook niet lichtzinnig. Mm -hmm. Uh, ik maak hier ook gewoon echt een prioriteit van. Goed, het gaat dus voor een deel ook voor mensen met een bijstandsuitkering, klopt hè? Zeker. Ja. Nou, uh, Concludeerde Monique Kramer, die is hoogleraar actief burgerschap... aan de Universiteit van Amsterdam laatst... dat zich een stille revolutie voltrekt. Uh, zij heeft samen met het uh, tijdschrift voor sociale vraagstukken... uitgebreid onderzoek gedaan naar mensen die langdurig in de bijstand zitten. Schreef Trouw. Uh, wat blijkt? Zeker de helft van de bijstandsgerechtigden... is opgegeven voor betaald arbeid, betaalde arbeid. Zij hoeven niet meer te solliciteren en ze krijgen geen hulp naar werk. Ja, dat klopt. En dat, dat, dat cijfer herken ik. Daar heb ik ook van gezegd. En dat zeg ik ook uit de grond van mijn hart. Um, dat kan dus niet. Dan geef je mensen op. Uh, en ik vind het gewoon niet sociaal om mensen op de bank te laten zitten. We hebben een wet met een aantal instrumenten. Uh, bijvoorbeeld uh, mensen vrijwilligerswerk laten doen... als de stap naar werk te groot is in één keer... Uh, mensen wat laten doen voor een uitkering. Dat kan ook mantelzorg zijn. Maar het moet normaal zijn om wat te doen. Uh, dat is voor mensen zelf ook heel erg belangrijk. Mensen geven dat ook aan in onderzoeken. Uh, iets wat vaak uh, door bestuurders nog als dwang wordt weggezet. Wordt door mensen ervaren als van... Goh, ik, ik mag er dus zijn. Ik word weer gezien. Ja. Uh, ik, ik doe ertoe. Ja. Uh, ik, ik, ik doe nu vrijwilligerswerk in een buurthuis. En ze zien me daar graag komen. Moet je eens voorstellen wat dat doet met mensen. Of je aan de ene kant te horen krijgt... Uh, je hoeft niet meer of dat er aan de andere kant iemand is die zegt... van joh, maar ik heb jou wel nodig. U hoort een telefoon. Oh, een telefoon. <laughs> een telefoon, dat, dat is hier hoor, dat is niet bij u. Ik oh. zie u in de rondte daar ja. in de studio in Den Haag, maar dat is hier. Elke dag hebben we namelijk contact met Dries Roefink. Ah, ah ja. Daar is hij. Goedemorgen, Dries. Ja, daar is hij. Goedemorgen, Sven. Ik loop net ook een studio binnen, maar dan een muziekstudio. We zijn vandaag bezig om een Tom Jones medley te maken... voor mijn optredens in het land. En ik zeg nou net tegen mijn producer... Zou dat nou muziek zijn die ook in huizen Kokkelman wel eens gedraaid wordt? Tom, Tom Jones. Jones. Ik vind Tom Jones een geweldig artiest, ja. En ik heb hem wel eens live gezien en dat was een onvergetelijke ervaring. Nou, kijk, dat hoor ik nou graag. Verder heb ik vanavond een uh, groot interview met het blad Playboy. En die stuurde mij een mail, Sven, daar stond in. Beste Dries, naar aanleiding van jouw dagelijkse bijdrage... in het radioprogramma oh. van Sven Kokkelman... zou ik je graag willen interviewen voor Playboy. Ja. Zie jij nou overeenkomst of parallellen met Playboy? Uh, vanwege de goede interviews, denk ik. <lacht> Werkt er iemand op de redactie bij jou die op Hugh Hefner lijkt? Uh, nee, de, oude, de, de, de oudere werknemers die werken hier inmiddels niet meer. <lacht> maar goed, jij praat met de, de staatssecretaris over serieuze dingen... en ik heb zelf ook wel best vaak opgetreden in zo'n wooncentra... Ja. voor mensen met een beperking, onder andere in het dorp, waarnaam... En laatst nog bij Alkmaar in de buurt. Ja. Ik heb daar ook wel eens een rondleiding gehad. En gezien wat die mensen dan nog voor werk kunnen doen. Ja. En dat wordt dan toch een soort dagbesteding. Mm. En wij rijden daar altijd met een heel naar gevoel uh, terug. Je staat meteen weer even met je beide benen op de grond. Mm. Er zijn nog zoveel gradaties ook. Binnen zo'n wooncentra, maar ook daarbuiten. En daar gaat het vandaag meer over. Mensen die geestelijk gehandicapt zijn, of geestelijk en lichamelijk. Maar natuurlijk ook mensen die bijvoorbeeld door een ongeval... Ja. voor een deel gehandicapt geraakt zijn. En dan denk ik, ja, hoe vind je daar nou allemaal passend werk voor zich? En wie beslissen daarover? Ik ga het voorleggen aan de staatssecretaris. Nou, dat bent u dus, mevrouw van Aert. Ja. Ja, als je, als je echt een beperking hebt, dan is een, uh, natuurlijk een, uh, moet er een arts naar kijken. Dan kom je bij het UWV terecht... Uh, als het is omdat je problemen hebt... Uh, bijvoorbeeld in de bijstand zit... dan is het iemand van de gemeente. Dus het ligt er een beetje aan... Uh, ja, in welke uh, hokje je zit. Ja. Uh, terecht hoor, dat er heel veel verschillende mensen zijn. En uh, ja ik vind een van de mooie dingen... van hoe we nu werken... is dat je dus ook gewoon echt heel individueel... naar mensen kunt kijken. En dat je daar ook de mogelijkheden voor hebt. Want dan kan je ook... Kijken wat het beste bij iemand past. Want dat is natuurlijk uiteindelijk het belangrijkste. Juist. Antwoord op de vraag, Dries. Dankjewel. En uh, succes met die Tom Jones, Medley. Ik ben benieuwd welke <laughs> nummers je erin zet dan. En tot morgen. Tot morgen weer. Houdt u van Tom Jones eigenlijk, mevrouw Van Aar? Uh, uh, nou, ik heb... Ik heb nou, sommige liedjes vind ik wel grappig, maar het is niet mijn favoriet. Nee, wie is wel <laughs> je favoriet eigenlijk? Oh, ik heb op mijn, uh, mijn iPod echt alles staan, van, van Dolly Parton tot Sia. Working 9 to 5, dat is niet ja. van toepassing. In ieder geval niet in de, de huidige nine, functie. Nee, ja. Precies, 9 to 5, de hele dag door. Goed, um, even terug naar het onderwerp en het debat van donderdag. Ja. Want de Tweede Kamer gaat u vastvragen waar ze u op kunnen afrekenen. Denkt u niet? Ja, nou ja, ik heb mijn handtekening onder het regeerakkoord gezet... dus dat zijn wat mij betreft ook de doelstellingen waar ik aan werk. Ja, 20.000 extra personen uh, voor uh, beschut werk. In ieder geval um, die lijn inzetten. Hè? Want zoals ik al aangaf, het zijn aantallen die doorlopen tot, uh, tot 2050. Uh, en ik vind het gewoon heel erg belangrijk... dat we het geld wat uh, ja, opgeleverd wordt door maatregelen in het regeerakkoord... ook kunnen uitgeven aan het laten meedoen van mensen. Ja. Dus dat vind ik wel het, een van de allerbelangrijkste dingen, ja. Ik begon met die vervelende cijfers. Um, namelijk dat het aantal van dat soort beschutte werkplekken achterblijft. Mm. En het zijn er nu dus 735. Hebt u een streefgetal voor het einde van dit jaar? Waar moet het dan? opstaan? Nou, ik zou het in ieder geval heel fijn vinden als we uh, het zo kunnen doen dat uh, de huidige afspraak ook gewoon gehaald wordt. Dan praat je volgens mij even uit mijn hoofd, uh, maar pint u me er niet op 2600 banen, in ieder geval in 2017. En hoeveel zijn dat dan voor 2018? Ja, volgens mij uh, moet het in 2020 even uit mijn hoofd helemaal bijgetrokken zijn. Ja. Maar waar het vooral om gaat, en dat is het belangrijkste, is dat het ook naar behoefte is. Dus dat als mensen te horen hebben gekregen van nou, je komt in aanmerking voor zo'n plek... dat de gemeente dan ook aan de slag gaat. Ja. En dat gemeenten ook zelf kijken. Als ze zeggen van nou ja we hebben zoveel mensen in de bijstand... die niks meer kunnen. Nou, dat is misschien een hele mooie gelegenheid om te kijken... of er mensen bij zitten die hier uh, wat aan zouden hebben. Ja. Dus ja wat mij betreft is er echt nog wel werk aan de winkel. Ja. Maak het niet te ingewikkeld, hoor ik die mensen al zeggen. Ja, daar geef ik ze groot gelijk in. En daar ga ik ook echt mijn best voor doen om dat voor elkaar te boksen. Ik dank u wel voor uw tijd. Donderdag is het debat dus over die participatiewet in de Tweede Kamer. Nogmaals dank, mevrouw Van Aken en een fijne dag. Zeg ik ook tegen u, blijf vooral luisteren naar deze zender... want hier maakte Willemijn Veenhoven haar opwachting voor de Nieuws -BV. Wij melden ons morgen weer. Tot dan. Sven, Svennetje. Ik zeg altijd maar, het moeilijkste huwelijksjaar... is het jaar waar je in zit. Vertel. Caro...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 Mogelijk.nl Investeer in een zakelijke hypotheek met onroerend goed als onderpand en 6% rendement. Veilig. Makkelijk. Zeker. Mogelijk.nl Een multifokale bril, 99 euro. Ik ga naar I love. Investeren? Kom 8 maart naar onze kennissessie in Breukelen. Mogelijk.nl